7 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Hogescholen boete voor langstuderende topsporters. Oppositie Syrië blijft verdeeld en Pakistan geeft aanvoerroutes naar Afghanistan vrij.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 Doekle Terpstra van Hogeschool in Holland... en Marcel Wintels van Fontys Hogescholen sluiten zich bij Bussemaker aan. Een conferentie van Syrische oppositiegroepen heeft weinig opgeleverd. De Ongeveer 250 deelnemers konden het niet eens worden... over een gezamenlijke aanpak van de opstand tegen president Assad. De tweedaagse bijeenkomst in Cairo was belegd door de Arabische Liga. Leden van een syrisch koerdische groepering... vonden dat er onvoldoende naar hen werd geluisterd en stapten op... Een vertrek braken vechtpartijen uit. Het was de bedoeling dat op de conferentie een commissie zou worden samengesteld om het verzet te stroomlijnen, maar dat is niet gelukt. Er kwam wel een slotverklaring, maar daarin stond weinig meer dan een oproep aan het Syrische regime om te stoppen met het geweld. Pakistan heeft twee belangrijke aanvoerroutes voor de NAVO vrijgegeven. NAVO-troepen in Afghanistan kunnen daardoor weer worden bevoorraad. De Pakistanse regering sloot de grensovergangen met Afghanistan in november... na een Amerikaanse luchtaanval in het grensgebied. Daarbij kwamen 24 Pakistanse militairen om het leven. Pakistan eist al maanden een officiële verontschuldiging van de Amerikanen. Die kwam gisteren toen minister Clinton haar condolences aanbood aan haar Pakistanse collega. In het noorden van Peru zijn bij een betoging tegen een goudmijn zeker drie mensen omgekomen... Bij de betoging in de stad Selendin gooiden demonstranten stenen... naar openbare gebouwen, braken gevechten uit... en de politie zet de traangas in. Volgens de betogers is de nieuwe goudmijn slecht voor het milieu. De Peruaanse autoriteiten zeggen dat de mijn duizenden banen oplevert. De verliezer van de presidentsverkiezingen in Mexico, Lopez Obrador... wil dat alle stemmen opnieuw worden geteld. Hij vindt dat nodig in het belang van de democratie en van het land. Na het bekend worden van de winst van Enrique Peña Nieto...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 Bij een brand in Deurne in Noord-Brabant zijn honderden varkens omgekomen. Het vuur brak aan het begin van de nacht uit in een stal en greep snel om zich heen. De 450 zeugen en een onbekend aantal biggen waren niet meer te redden. De brand raakte geen mensen gewond. Over de oorzaak van de brand in Deurne is nog niets bekend. Tom Cruise staat bovenaan de top 100 van bestverdienende acteurs van Zakenblad Forbes. Tussen mei vorig jaar en mei dit jaar verdiende Cruise een kleine 60 miljoen euro. Cruise speelde afgelopen jaar de hoofdrol in deel 4 van de kastkraker Mission Impossible. De nummer 1 op de lijst van vorig jaar, Leonardo DiCaprio, zakte naar nummer 2. Die positie deelt hij met komiek Adam Sandler. Volgens Forbes verdienen ze bijna 30 miljoen euro. Tom Cruise werd gisteren 50, hij en zijn vrouw Katie Holmes zijn verwikkeld in een echtscheiding. De Engelse voetbalclub Manchester United wil naar de beurs in New York. De club met sterspelers als Wayne Rooney en Ryan Giggs heeft zich ingeschreven voor een beursnotering.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 Morgen weinig verandering, wordt dan wel iets minder warm. ANBW verkeersinformatie op de A16 Rotterdam naar Breda. staat twee kilometer file bij Klobend Zonzeel na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstoken weer open. A20 naar Hoek van Holland, ook twee kilometer bij Rotterdam Centrum. En nog een korte file op de A28 naar Utrecht. Er staat voor Klobend Hoeveelaken ook twee kilometer.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 Radio Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is zes minuten over zeven. Na excuses van Amerika en het openstellen van aanvoerroutes door Pakistan lijken beide landen weer door één deur te kunnen. Hoort u zo meer over? Het komt u er ook een analyse van de verdeeldheid en onrust binnen de PVV? Maar eerst naar Brussel voor het verkiezingsprogramma van die partij. Want, uh, oh ja, dat werd gisteren ook nog gepresenteerd. Partij wil Nederland uit de Europese Unie... en verwijst daarbij naar landen als Zwitserland en Noorwegen. Die zijn geen lid van de EU en toch gaat het daar volgens de PVV prima.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 Flexwerkers krijgen meer zekerheid. In een nieuwe COO is afgesproken dat uitzendkrachten, seizoensarbeiders en ook freelancers voortaan sneller een vaste baan krijgen. De werkgevers willen in ruil daarvoor dan wel een korting op de premies. We hebben nu contact met Rendert Olga van de NVUB. Dat is de brancheorganisatie van wat kleinere uitzendbureaus. Meneer Olga, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is nou het voordeel voor werkgevers als flexwerkers sneller een vaste baan geven? Nou ja, het voordeel van, voor werkgevers, want die willen natuurlijk gewoon een goede boterham verdienen... is dat als zij meer zekerheid geven dat er ook lagere premies tegenover moeten staan. En ja, dat betekent maar goed. dat ze toch, ondanks dat ze voor werknemers... nou ja, eigenlijk goed werkgeverschap tonen... zeggen mm. van als de kans er is om een vast dienstverband te geven... dan willen we daar graag aan meewerken. En daar, uh, ja, daar horen dan natuurlijk ook niet de hele hoge premies... die je bij uitzendwerk uh, moet betalen als werkgever. Die horen dan natuurlijk uh, ook verlaagd te worden. Ja, precies. Dat zou dan een voordeel kunnen zijn. Maar goed, aan de andere kant kunnen ze minder makkelijk van deze mensen af. Kan ik mij zo voorstellen? Ja, dat klopt. Maar dat is natuurlijk iets wat, wat de politiek op dit moment uh, volop aan het bedenken is. We kijken naar het zogenaamde Lente- of Koendersakkoord. En dan zie je dat uh, er nogal wat op je afkomt als je werkgever bent en personeel in dienst uh, hebt. En met deze CO lopen wij er eigenlijk op uh, vooruit. Anticiperen wij op, uh, op de gevolgen van het uh, Koendersakkoord. Uh, waarin staat op dit moment nog, want komend donderdag is het debat en kan er weer heel veel veranderen. Maar wat nu in staat dat werkgevers een half jaar lang... zeg maar de keer uitkering eigenlijk moeten doorbetalen. Nou, dat is ongekend lang, zeker in de flexsector. Ja, dat is allemaal aardig um, voor de flexwerker, meneer Alga. Maar um, maakt het de flexwerker ook niet onaantrekkelijker? Want het worden zo steeds meer vaste werknemers. Ja, maar als je heel eerlijk bent... dan zie je dat uh, een heel groot deel van de flexwerkers... eigenlijk gewoon vast, uh, vast werk doen. Kijk, als je het hef, echt hebt over uitzendwerk... Uh, iemand, die, uh, uh, die een, een, uh, iemand die ziek is moet vervangen, nou, ja, dan is dat een paar weken of een paar maanden. Maar je ziet een heleboel contracten, dat zie je bijvoorbeeld bij pay -pay, zogenaamde payrollcontracten, die jarenlang uh, uh, voortduren. Nou zorgt dan ook dat je ook de werknemers eigenlijk een soort continu flex dienst geven. We maar noemen dat... de CO, de continu flex uh, ceo. Mm. Waardoor je dus uh, eigenlijk een win-win-win situatie creëert. Maar dan worden die payrollbedrijven ook steeds meer bedrijven die mensen in dienst nemen? Moet ik het zo zien? Nou, dat zijn het. Al p rolbedrijven nemen uh, dienstverbanden over van reguliere werk, uh, werkgevers. Je ziet dat dat ook uh, in Nederland heel snel stijgt. Op dit moment zijn er al ruim 200.000 uh, payrollers. Dus mensen die voor een payrollbedrijf werken. Dat zijn vaak mensen die eerst een vast dienstverband hadden bij een gewone werkgever.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 Nou, als NVB zitten wij vooral bij de middengrote, zeg maar de MKB-bedrijven in, in, in payroll, detachering, bemiddeling en ook uitzendbureaus. Daarvoor zijn wij de, de, belangen, de belangenberateringsorganisatie. Ja. En dat betekent voor, voor onze leden meer duidelijkheid. We hebben afgelopen maandagavond een ledenvergadering gehad en daar de contouren van deze nieuwe Continu Flex-EO... -CO ja, voorgelegd aan de leden. En die hebben unaniem gezegd... ja, deze kant willen wij best op. Als wij maar, zeg maar, in staat worden gezet ook op deze manier een goede boterham te verdienen. Het kan natuurlijk niet zo zijn als wij... Uh, vanuit de NVUB de mensen een betere CO geven... want dat is natuurlijk wel degelijk... dat we daardoor veel duurder uit zijn en geen, uh, ja, uh, eigenlijk onszelf uit de markt prijzen. Dat is heel duidelijk niet de bedoeling van de uh, NVB... en niet de bedoeling van deze continu flex CEO. Renderd Alga van die NVUB, brancheorganisatie van kleinere uitzendbureaus. Dank u wel. Graag gedaan. Zenuwachtige wetenschappers in Genève en in Amsterdam... zou dit keer dan toch het bestaan van het Hicks-deeltje aangetoond kunnen worden. Blijf luisteren. Eerst een johnson Hoka voor de verkeersinformatie. Spits stelt niet veel voor, 11 kilometer in totaal. Eén opvallende op de A20, naar hoek van Holland. Er is een auto stilgevallen bij en Plein. De staat 2 kilometer en de rechterrijstrook is daar afgesloten. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wetenschappers waren vorig jaar december in rep en roer. De ontdekking van het Higgs-deeltje leek zo dichtbij. Nog nooit is aangetoond dat dit belangrijke deeltje daadwerkelijk bestaat. En dus waren natuurkundigen over de hele wereld zenuwachtig. Verslaggever Martijn van der Zande merkte dat ook bij het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica. Bij de koffie uh, praten we er veel over. En, uh, nou, we hebben een speciaal een uur of twee uur ingeruimd morgen om het, uh, om het live van me mee te maken. En uh, ja, daar gaat het toch om? Het is spannend dus. Maar waarom? Dat kan Rosemarie Aben uitleggen. Zij is natuurkundige en doet mee aan het Higgs-onderzoek in Genève. Dus vertel, waarom zijn jullie allemaal zo zenuwachtig? Omdat mensen natuurlijk al jaren, waaronder ik ook, op zoek zijn naar het Higgs-deeltje. Waarom is juist dit ene deeltje dan zo belangrijk? Dit is het ene deeltje wat je nog nodig hebt om het model, waarin alle deeltjes van de natuur kunnen worden beschreven, om dat model kloppend te maken. Dus als dit deeltje wordt gevonden, dan klopt je hele model, wat al jarenlang eigenlijk heel veel van bekend is. Alle deeltjes zijn gevonden, behalve het Hicks deeltje. En hoe gaat het dan hier morgen met de collega's? We staan als champagneflessen als hem koud, denk je? Dat zou wel leuk zijn, hè? D dat weet ik niet. Misschien pas als we echt 100% zeker weten dat het bestaat. Maar spannend en eh, zal het zeker zijn. Ja, ik denk dat iedereen is ook heel enthousiast. Ja, die 100% zekerheid over de ontdekking van de missing link uit de deeltjes natuurkunde werd toen niet gevonden. En daarom vandaag een nieuwe poging. Mark Hamer is in het Amsterdamse Science Park in Amsterdam-Oost waar de Nederlandse wetenschappers bij elkaar zijn gekomen. Mark, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Waar gaat het nou eigenlijk om vandaag? Wat, wat, wat is het Higgs deeltje Kan je dat nog eens één keer even aan ons uitleggen? <laughs> ja, ik was al bang dat deze vraag zou komen. <laughs> um, ik, ik heb het erop bestudeerd uh, En laat ik het zo simpel mogelijk pro proberen te vertellen. Wat dat volgens mij dan is. En misschien komen er straks wetenschappers die zeggen... ik heb je op de radio gehoord. Nou, dat sloeg echt nergens op. Maar um, ja, we, hadden, we hoorden het net al in dat stukje. We hebben heel veel elementaire deeltjes. En dat Higgs-deeltje is eigenlijk de stroop tussen al die deeltjes. Die zorgt dat er een verbinding is. Door dat Higgs-deeltje is er, is er massa eigenlijk. Uh, um, je moet het zo voorstellen, uh, men is er nog steeds niet helemaal achter hoe het nou komt. Dat als je op de fiets zit en, en je wil wegfietsen, dat er ja, iets is dat het eigenlijk tegenhoudt. Nou, en dat Higgsdeeltje, de ene keer is het bij als, er meer, uh, als het iets uh, on, voorwerp zwaarder is, ja, is er meer kracht bij dat higgs Higgsdeeltje. En als het, als, je, als het lichter is, dan komt iets makkelijker in beweging. Nou, dat Higgsdeeltje dat het in theorie moest zijn, dat is in 1964 door ja, Higgs. Pieter, voor de voornaam, is dat al, al beschreven. Maar men heeft het nooit kunnen ontdekken in december. Hadden, heeft men proefjes gedaan uh, in, in die grote deeltjesversneller. Uh, en toen zei men, ja, we hebben de aanwijzing dat die er is. Maar uh, je moet, uh, in de wetenschap moet je een aantal keren... het achter elkaar precies hetzelfde resultaat krijgen. Dan pas in, is het onomstotelijk bewezen. Dat hadden ze toen nog niet gedaan. En wat vandaag nou gaat gebeuren, ze hebben weer meer testjes gedaan. En nu gaan ze bekendmaken dat met meer testjes gedaan... Dat ze, ja, hoeveel keer achter elkaar dat het nou waarschijnlijk is dat het higgs deeltje er echt is, en dan als het dan, nou, je moet het vergelijken met een dobbelsteen gooien, en dat je er twintig keer hetzelfde uh, getal eruit, dezelfde kant uh, vindt, dan zegt men in de wetenschap: dan is het onomstotelijk bewezen dat het higgsdeeltje bestaat. Dus men heeft in december al sporen gezien. Ja, en nu moeten we vandaag horen. Ja, wel of niet is het wetenschappelijk bewezen dat hij bestaat. Ja, veel interesse daar natuurlijk voor. Uh, Mark, welke wetenschappers komen er nou bij elkaar daar in Amsterdam? Ja, van alles Eigen, eigenlijk hier uh, alles wat zo'n beetje het, het neusje van de zalm, van de wetenschap uh, in, in Nederland. Uh, die, die komen hier uh, straks bijeen. En dan gaan we kijken naar een videoverbinding met, met Zwitserland. En dus men zal ook onmiddellijk gaan uitleggen wat er, hier, uh, wa, wat er dan eigenlijk verteld wordt. Er zijn wel al dingen uitgelegd. Het zou er inderdaad zijn. Maar ja, of dat nou een hoax is of niet. Uh, maar we gaan het afwachten. Of het nou net wel of net niet bewezen is, dat gaan we hier vanochtend horen in het Science Park. In Amsterdam. Daar is Mark Hamer. Hij is er natuurlijk bij als dat ook bekend wordt gemaakt over dat Higgs-deeltje. Tien minuten voor half acht is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Na maandenlang moeizaam onderhandelen lijken de verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Pakistan weer bijgelegd. Vorig jaar november schoot het Amerikaanse leger per ongeluk 24 Pakistanse militairen dood. Minister Clinton van Buitenlandse Zaken heeft daarover nu haar spijt betuigd. En als dank laat Pakistan opnieuw konvooien door... om de NAVO-troepen in Afghanistan te bevoorraden. Onze Zuid-Azië-correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, wat heeft Pakistan over de streep getrokken? Waren dat de woorden sorry van Clinton? Ja, dat ene woord inderdaad. Hè. Sorry, het spijt ons. Uit de mond van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton. Erg belangrijk hoor. Ze belde gisteravond met haar ambtgenoot Hina Rabbani kaar die twee dames die schijnen het al goed met elkaar te kunnen vinden. Dus dat helpt vast ook een beetje. Uh, en zij heeft, uh, ja, zij heeft inderdaad die excuses uh, aanvaard. Hè, deze minister uit Pakistan. Uh, en die waren echt het centrum geworden van het ongemak. In de relatie tussen Amerika en Pakistan de afgelopen maanden. Echt de prop die door de pijp moest. Voor Pakistan weer een beetje in beweging wilde komen. Maar het beweegt nu. Die route gaat open. Dat is voor de NAVO in Afghanistan wel echt heel erg belangrijk. Hoor. Dit is de levensader voor de ISAF troepen daar. Hè. De bevoorrading.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 Ja, nou ja het, het, het kan wel. Hè? De afgelopen maanden is aangetoond dat uh, er ook andere mogelijkheden zijn om de troepen te bevoorraden. Uh, maar dat is een mijl op zeven. Uh, daar word je echt niet goed van. Hè? Helemaal door Centraal-Azië, door al die stannen, hè? Tajikistan, Turkmenistan, Oezbekistan, dwars door Rusland. Dus is een enorm eind en dat is ook heel erg kostbaar. Zeker als je het vergelijkt met die route via de Pakistanse haven in Karachi. Veel makkelijker, veel goedkoper. Uh, en daarom dus van levensbelang voor de NAVO. Dit gaat echt miljoenen euro's uh, schelen, ook dus voor ons. Want wij betalen uiteindelijk mee aan die oorlog. Bovendien, uh, we staan aan de vooravond van de terugtrekking hè, uit Afghanistan. Dat wordt een gigantische operatie. Er zijn er 130.000 militairen in Afghanistan. Die moeten allemaal naar huis. Al het materieel dat zij gebruiken moet ook naar huis. Uh, er zal uh, waarschijnlijk niet al te veel worden achtergelaten. Want het kan alleen maar weer in ver verkeerde handen vallen. Dus dat die route er weer is, dat is echt een opluchting voor de operatie van de NAVO in Afghanistan. Ja, dat zal de Taliban anders voelen, kan ik mij zo voorstellen. Zij, zij nemen ik daar niet zo blij met deze stad van Pakistan. Ja, ja zij, uh, kijk, die, die trucks die moeten uh, door Giber, door het Gibergebied. Dat is een beruchte tribaal gebied uh, op de grens tussen Pakistan en Afghanistan... Uh, en dat gieber, dat is al honderden jaren de brug van oost naar west in dat gebied. En ook al honderden jaren echt een bron van buikpijn voor buitenlandse troepen die daar opereren. Hè. En inderdaad, daar zit heel veel taliban, vooral de Pakistanse taliban. Dus dat zijn niet de jongens die aanslagen plegen in Afghanistan, maar dat zijn de taliban in Pakistan zelf. En zij hebben uh, meteen gisteravond al uh, natuurlijk gezegd, er konden we op wachten dat die konvooien weer zullen worden aangevallen. Dat hebben we eerder ook veel gezien, hè. je kunt je die beelden van die brandende vrachtwagens wel mm -hmm. herinneren. Uh, uh, en ook daarvoor is het belangrijk uh, uh, dat, dat nu die excuses toch zijn aangeboden... dat je de Pakistanse publieke opinie een beetje mee hebt. Hè. Als militanten voelen dat er, geen, dat, er, dat er geen steun is in een breed deel van de bevolking... voor die aanslagen, dan zijn zij er ook terughoudender in. Hè. Uh, zelfs zij, ja, ook zij houden daar rekening mee. Dus het feit dat die excuses er nu zijn... Dat was echt een belangrijk punt geworden in Pakistan. Ik kom net uit Pakistan terug. Je voelde daar dat, dat iedereen dat ook zei... Van, uh, als die Amerikanen niet eens hun excuses kunnen aanbieden... Ja, dan zijn we echt een speelbal geworden van Amerika. En dan zoeken ze het maar uit. Maar Lucas, um, als die uh, verhoudingen afhankelijk zijn van het woordje sorry... dan komt dat niet heel stabiel over. Hoe, hoe fragiel zijn de relaties? Ja, zeer. We hebben de afgelopen maanden gezien, niet alleen op dit punt, maar op heel erg veel punten, dat de Amerikanen en de Pakistan het echt niet meer met elkaar kunnen vinden. Uh, diplomatieke missies werden teruggetrokken, uh, er werden harde woorden gesproken. We herinneren uh, minister Panetta uit Amerika die zei dat zijn geduld echt aan het opraken was. Uh, maar aan de andere kant, Marcel, die uh, excuses, dat kan ook net het, het beginnetje weer zijn van, van iets nieuws. We weten dat niet, maar dat is belangrijk. In de, in de Pakistanse cultuur. Uh, is, is het niet erg als je een fout maakt. Uh, dit was een grote fout, hè, dat grensincident waarbij 24 militairen omkwamen. Als je maar ruiterlijk zegt dat het je spijt, vraagt om vergeving... dan wordt dat ook geaccepteerd. Want ook in Pakistan is, is toch, uh, nou wat ik net zei, de publieke opinie uh, van belang. Het is voor Amerika echt belangrijk dat er niet al te veel verzet is in Pakistan... tegen hun aanwezigheid. En, uh, dus dit zou ook, ja, we weten dat niet, maar dit zou ook het ene sprankje kunnen zijn waardoor de zaak toch weer aan het rollen komt. Zuid-Azië-correspondent Lucas Waagmeester, hoort u. Het is zes minuten voor half acht. In het eerste jaar van de onafhankelijkheid... heeft de Zuid-Soedanese regering de olieproductie volledig stilgelegd. Het was misschien wel het meest drastische besluit... in de geschiedenis van de jonge natie. Het leidde tot grote spanningen met het noordelijke buurland Soedan. Afrika-correspondent Koert Lindeijer reisde naar Bentiu, het hartje van de olieindustrie in Zuid-Soedan.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 De regering in Khartoum blokkeerde de export van onze olie. Secondly, they actually forced companies to load their own oil for their own market. De regering in Khartoum dwong oliebedrijven onze olie te verkopen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 Tekent serieusly. Radio 1 Het NOS-journaal. Hogescholen willen geen langstudeerboete voor topsporters. En conferentie van Syrische oppositie mislukt. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorot Negens. Bestuurders van hogescholen vinden dat topsporters een uitzonderingspositie moeten krijgen. bij de nieuwe regeling voor langstudeerders. Rector Jet Bussenmaker van de Hogeschool van Amsterdam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 Een conferentie van Syrische oppositiegroepen heeft weinig opgeleverd. Ongeveer 250 deelnemers konden het niet eens worden over een gezamenlijke aanpak van de opstand tegen president Assad. Leden van een Syrisch-Koerdische groepering vonden dat er onvoldoende naar hen werd geluisterd en stapten op. De conferentie werd gehouden in Cairo. Bij hun vertrek braken vechtpartijen uit. Dat is de bedoeling dat op de conferentie een commissie zou worden samengesteld om het te stroomlijnen. Maar dat is dus niet gelukt. De verliezer van de presidentsverkiezingen in Mexico, Lopez Obrador, wil dat alle stemmen opnieuw worden geteld. Hij vindt dat nodig in verband met uh, de democratie en in het belang van het land. Volgens Obrador zijn de verkiezingen niet eerlijk verlopen. Conformidad con la ley cuando se dan estos supuestos se tiene que llevar a cabo el de los votos.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 Ja, die hebben helaas uh, de brand niet overleefd. Ja goed, bij aankomst uh, bleek de stal al uh, volledig in lichte laai te staan. En uh, was er helaas voor ons uh, weinig meer te redden. Bij de brand in Deurne raakte geen mensen gewond. Over de oorzaak is nog niets bekend. De kustwacht van Colombia heeft 16 schipbreukelingen gered... onder wie een Nederlander zaten op een katamaran die lek sloeg op de Caribische zee. Het schip zonk en de toeristen werden opgepikt door de kustwacht. Voor zover bekend mankeerden ze weinig. Behalve de Nederlander er waren Australiërs, Duitsers, Amerikanen, Nooren, een Pool en een Panamees aan boord. Bij gevechten in Peru zijn zeker drie mensen omgekomen. De politie raakte slaags met betogers die protesteerden tegen de aanleg van een goudmijn. De protest liep helemaal uit de hand. Toven zijn tegen de komst van een goudmijn omdat ze vinden dat goudwinning slecht is voor het milieu. De overheid wil de bouw toch doorzetten omdat het duizenden banen zou opleveren. En Tom Cruise is de best betaalde acteur van het afgelopen jaar. Tussen mei vorig jaar en mei dit jaar verdiende Cruise een kleine 60 miljoen euro. Hij cashte vooral met zijn hoofdrol in het vierde deel van de Mission Impossible reeks. The secretary is dead. The four of us are all that remains. Een stukje Tom Cruise uit Mission Impossible. De nummer 1 van vorig jaar, Leonardo DiCaprio, staat nu op nummer 2. En die positie deelt hij met komiek Adam Sandler. Volgens Forbes verdienen ze nog altijd bijna 30 miljoen euro. Dat was nieuws overzicht. Het weerbericht van Weer Online. De warme lucht uit Midden- en Zuid-Europa stoomt weer een paar dagen op naar ons land. En net als vorige week leidt het tot benauwd weer. Met kans op onweersbuien.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 ANWB verkeersinformatie. Er is nauwelijks sprake van een spits. Slechts twee files op de A8 richting Amsterdam. Staat voor Knoop het Koemplein 3 kilometer. En op de A50 Arnhem naar Os. Daar staat tussen hetere en Knoopend Ewijk 4 kilometer.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 Zes minuten over, half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen op internet, nos.nl of radio1.nl. Bij de PvdA in de Tweede Kamer ging de kogel gisteren door de kerk. De fractie wil dat het kabinet volledig stopt met het JSF-project. Dus niet meer meedoen aan de ontwikkeling van de JSF-straaljager... die de opvolger zou moeten worden van de verouderde F-16. PvdA-kamerlid IJsink zei het als volgt. De Partij van Arbeid stapt uit het JSF-project...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 In Den Haag, Wilco Boom. Uh, Wilco, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Dat goedemorgen. was toch een onverwacht besluit van de Partij van de Arbeid. Hoe is daar in Den Haag op gereageerd? Nou, het hing eigenlijk al een tijd boven de markt. Ze moesten daar een keer de knoop doorhakken. Uh, wat gaat de Partij van de Arbeid doen? Andere partijen vroegen het zich af. Het is belangrijk, want die partij geeft de doorslag als het gaat om de, om de JSF. Uh, zij maken uit aan welke kant de meerderheid zit. Nou, en zaterdag namen de leden op het partijcongres een anti-JSF-motie aan... De Tweede Kamerfractie moest gisteren vergaderen over een JSF-debat dat morgen wordt gehouden. En toen besloten ze dus om het congres te volgen. Ja, en volgens andere partijen is dat volstrekt onverantwoordelijk. En dat vinden vooral Knops van het CDA en ten broeke van de VVD. Als de Partij van de Arbeid werkelijk zijn dreigement waarmaakt om helemaal uit de ISF-ontwikkelfase uh, en ook de testfase te stappen... Ja, dan gooien ze een miljard aan investeringen weg en uh, ja, potentieel een veelvoud daarvan aan opdrachten en ook aan werkgelegenheid. dat ja, is een buitengewoon onverstandig uh, besluit. We zaten in een traject met steun van premier Kok in 2001 ingestapt, met steun van de PvdA een eerste testtoestel gekocht... De banen worden nu gecreëerd bij Stork. Er eh, staan gewoon honderden mensen aan de band om onderdelen voor de JSF te maken. En op dat moment zegt de PvdA we stappen eruit. Eh, met het argument het is goedkoper. Nou dat is gewoon een hele dure prijs want het zal niet goedkoper zijn. Het zal alleen maar duurder worden daardoor. CDA en VVD verwijten de Partij van de Arbeid dus opdrachten en banen te verkwanselen in Nederland. Achter de schermen hoor je daar ook het verwijt dat de PvdA dit alleen maar doet om electorale redenen. Omdat de SP en GroenLinks ook tegen zijn. Maar er is natuurlijk niet alleen kritiek op de Partij van de Arbeid. Want bijvoorbeeld een andere tegenstander, de SP, die reageert heel positief bij monden van Jasper van Dijk. Ja, dat is goed nieuws. Zo vlak voor het zomerreces. CDA en VVD zijn eigenlijk nog... De laatste voorstanders van de JSF, maar alle andere partijen... PVV, Partij van de Arbeid, die hebben de handen vrij. En die kunnen nu een voorstel van, van mij steunen om te stoppen met de JSF. Ja, nou, hij is dus blij met de P van de want dan is er nu een kamermeerderheid. Maar ik kan mij zo voorstellen, Wilco, dat na de verkiezing weer alles anders is. Betekent dit dat Nederland definitief geen JSF gaat kopen... of is het inderdaad na 12 september weer een heel ander verhaal? Ja, dat is dan weer inderdaad een heel ander verhaal. Uh, er is inderdaad nu een kamermeerderheid, uh, want alle linkse partijen en uh, de PVV zijn tegen. D66 is ook een beetje tegen. Maar het kabinet is demissionair, dat is eigenlijk al afgetreden. En de verwachting is daarom dat uh, minister Hille van Defensie geen besluit meer gaat nemen over de JSF. Dat hij dit doorschuift naar een volgend kabinet en dus ook pas na de verkiezingen als er weer een andere Tweede Kamer gebeurd is. En dit heeft zich al een keer eerder voorgedaan. In de, twee, uh, de Tweede Kamer nam in 2010 ook al een aan om te stoppen. En, uh, toen was uh, uh, Van Middelkoop nog minister van Defensie. Hij was ook dimensionair en hij keeperde die motie gewoon in de prullenbak. Dit is naar nou mijn overtuiging op dit moment gewoon doet. Uh, Met dit kabinet zal geen nieuwe onomkeerbare beslissingen nemen, uh, nog ten voordele, nog ten nadele van het JSF-project. Ja, en ook minister Hillen die kan nu dus zeggen dat hij geen onomkeerbare beslissingen gaat nemen omdat hij dimensionair is. Hij is eigenlijk al weg. En ja, een definitief besluit is dus uh, nog ver weg. In elk geval uh, tot na 12 september. Ja, Aan de andere kant, Wilco, het is wel duidelijk hoe ze nu de coalitiebesprekingen na de verkiezingen ingaan. Heeft het gevolgen voor de politieke verhoudingen? Nou ja, het is op, op, met name op dit punt is het in elk geval uh, heel moeilijk. PvdA tegen, CDA-VVD voor. Uh, zie daar maar uit te komen. Uh, komt nog eens bij dat de Partij van de Arbeid ook uh, heeft uh, geweigerd... mee te werken aan de verkoop van die tweedehands tanks aan Indonesië. Uh, dit komt daar nog eens bij. Dus wat op dit punt zijn de verhoudingen bepaald niet uh, beter geworden. Aan de andere kant uh, hebben ze misschien nu ook wel uh, wisselgeld ingebouwd... Uh, voor die coalitieonderhandelingen na 12 september. Welkom Boom in Den Haag. En na acht uur praten we met Sjoerd Vollebrecht. Hij is de bestuursvoorzitter van Stork. En Stork, dat weet u, is betrokken bij de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter. Dan naar de Tour. Weer sloeg Peter Sagan toe. In de derde toer-etappe boekte de Slovaak zijn tweede overwinning. En dat deed hij overtuigend. Hij had zelfs nog even tijd om Force Gund na te doen. Hij heeft nu het groen stevig om zijn schouders. Sebastian Timmerman, Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan we het zo even over hebben. Maar eerst naar uh, het uitvallen van Maarten Chalingi. Want dat is toch voor ons Nederlanders uh, belangrijk en vervelend nieuws. Maarten Chalingi van de Rabobank. Um, heb jij gezien wat er gebeurde? Nou, hij lag bij uh, een van de valpartijen. Uh, het was heel hectisch aan het einde. Uh, dat wist iedereen van tevoren. Want al die ploegen die bekijken niet alleen het routeboek. Maar heel veel ploegen gaan ook echt in de praktijk kijken tegenwoordig. smalle wegen op en af. Het lijkt wel een beetje op een Amsterdam Gold Race, Zo'n voorjaarsklassieke. Zo'n parcours. Uh, dus waren er veel valpartijen verwacht. Die kwamen er ook. En op een gegeven moment uh, ja, kwam die dus ook ten val. Uh, kon wel weer verder. In eerste instantie leek het redelijk te vallen. En, uh, uh, zo gaf hij later aan. Op een gegeven moment kon hij alleen nog maar eigenlijk met zijn rechtervoet uh, uh, trappen. Uh, en op het moment dat hij van de fiets afstapte, ja, toen, toen kreeg hij steeds meer pijn. En steeds meer pijn moest hij als het ware de bus ingetild worden... Dus naar het ziekenhuis, ja, en daar bleek toch uh, uiteindelijk eerst in eerste instantie niet op de foto, maar toch uiteindelijk naar de MRI. Dat er dus een, een breukje zit uh, uh, in zijn, uh, zijn linkerheup. Hij is gelijk met de auto naar Nederland toegebracht. En daar uh, zal die ik neem aan vandaag geopereerd gaan worden in het, uh, het uh, ziekenhuis in Amersfoort, zeg maar, het huisziekenhuis van de Rabobankploeg. En Cialinghi, uh, Sebastian is niet de enige uitvaller na die chaotische etappe van gisteren. Het was ook een ingewikkeld parcours, kon je ook uh, zien en horen. En dan zijn er ook nog de motoren. Hoe wordt op gereageerd in het peloton? Ja, uh, er was uh, uh, ook toch wel weer een verwijt naar een van de politiemotoren, dat die te dicht op, uh, op de renners zou hebben gereden. Ja, aan de andere kant, die moeten toch ook hun werk doen. Sterker nog, die politiemotoren zorgen toch ook voor veel veiligheid. Uh, uh, er zijn dit jaar minder motoren in de koers... na aanleiding van de, de, de gebeurtenissen van vorig jaar. Er zijn ook minder gastenwagens in de koers. Maar ja, zo'n eerste week, iedereen staat er nog relatief goed voor in het klassement. Iedereen is nog fris, iedereen wil nog. Uh, tot gisteren waren er geen uitvallers. Nu dus inderdaad met, met roggas en Siftsov en Chalingi sowieso drie uitvallers. Uh, uh, zo'n eerste week is altijd heel erg hectisch... Uh, maar goed, daar hebben de motoren gisteren niet zo heel erg veel uh, aan bijgedragen, denk ik hoor. Hey, even naar uh, Zagan, Er Mond gisteren weer zijn tweede etappe, van Hagen werd nummer twee. Wat had jij voorspeld? Dus zeg het maar, wie voelt het hey. vandaag? <hijen> nou, dus, hey, ja, ik was toen ik weer vergeten. Ik denk ook de eerste keer in twaalf jaar een uitslag voorspeld. Oké. Ja, in, mijn, in de twaalf jaar dat ik de toer heb gedaan. Uh, ja, het is vandaag een rit naar uh, Rouen. een beetje op en af, in het begin langs de kust. Dat is altijd gevaarlijk met waaiers. Daarna trekken we het land in, maar er wordt ook niet zo heel veel wind voorspeld. Er wordt nog niet voorspeld. Maar ik vrees dat we uiteindelijk gewoon nog vrees. Ik denk dat we gewoon uiteindelijk naar een massasprint uh, gaan kijken. Ik hoop alleen dat de kilometers daarvoor wel een beetje aantrekkelijk zullen zijn. ja, ja dat denk je toch al snel. En Kevin, is misschien in de Goed. En die Sagan als de verbinding uh, nog houdt, die Sagan, uh, uh, Sebastian, dat is, dat is meer dan een talent, hè? Ja, het, het is wel een vent met, uh, met een beetje brari. Uh, jullie noemden het al, Forrest Gump. Dat was een beetje, hij was een beetje uitgedaagd door zijn teamgenoten. Uh, Eergisteravond aan tafel om op zo'n manier over de streep te komen. Nou, daar heeft hij zich aan gehouden. Uh, hij heeft, uh, had eerder dit seizoen in de ronde van California vier ritten gewonnen. Toen zei hij tegen de fabrikant van hun fietsen... nou, ik wil ook nog wel een vijfde. nou zei die Amerikaanse fabrikant... als dat zo is ga ik speciaal voor jou één fiets ontwikkelen. Nou, dat heeft die Amerikaanse fabrikant zich in ieder geval aangehouden... Ja, het is een man met, uh, met wel een grote mond maar het, en met veel brani. Maar het is ook wel echt een winnaar. Dat bevestigt hij gisteren weer. Hè. Hij is pas 22. En het is wel weer een type wat, uh, wat de wielerwereld nodig heeft. Hij brengt wel wat reuring. Dat is wel leuk. Sebastian Timmerman, dankjewel. En meer over de etappe van vandaag hoort u na half negen. Straks praten we verder over het vertrek van de twee Kamerleden uit de PVV-fractie. Er is dus nog een hoop over te bespreken. Eerste verkeersinformatie: John Sohoka. Nog eens bestelt niet veel voor op de A8 naar Amsterdam. Twee kilometer voor knoop. Het Koenplein Die loopt door op de Ringweg Amsterdam. Daar staat voor de Koentunnel twee kilometer. En ook korte video op de A50 Arnhem naar Os. Daar staat voor knoop. Het Ewek 2 ook twee kilometer. De Radio 1 Sportzomerbus. En die rijdt vandaag met Prem Radekensjoen door het hele land op zoek naar interessant nieuws. Prem, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Waar het ga lief... je naartoe? Nou, dat wil ik net zeggen. Het oh. liefde van een multimedia informatieverstrekker gaat niet <laughs> altijd over rozen. <laughs> Hebt u ooit gehoord over de nobele sport Padel of Padeel? Nee, zeg me niks. Nee, mij ook niet. En daarom moet ik voor straf naar het Prachtige Huizen... Om daar te gaan uitzoeken wat deze edele sport inhoudt. En uh, ja, ik kan dus niet zinnig zeggen. Uh, want ja, het heeft gelijkt op iets met tennis en squash heb ik begrepen. Ik had bedacht dus dat ik misschien op zo'n baan kon gaan staan. Maar ja, dan zit je met zo'n microfoon en al dat soort dingen. Dus ik zit me al de hele avond druk te maken. Slecht geslapen. Hoe ik nou live... Inzichtelijk kan maken aan de radio 1 e, luisteraars wat padel voor sport is. Dus ja, als ik niet in een psychiatrische inrichting beland omdat ik zo de weg kwijt ben, dan horen jullie me straks en dan gaan we proberen om de padel, padel, padel, in ieder geval, nou, een of andere nieuwe sport. Dat <lacht> Iets meer Ja, dit maar goed. Ik bedoel, heb je enig idee wat ik moet doen, Marcel? Want kijk, ik sta nee, daar, daar met zo'n allen zo maar goed, stel, als het al tennis was, dan ga ik een bal slaan. Maar dan moet ik een interview en dan ga ik hegen. Dus ik ben zo bang om dit te gaan doen. Dus ja, help! Je kunt het. Prem, dat wordt leuk. We gaan je volgen. En Dank zijn wel. zeer benieuwd wat uh, Pardel dan wel inhoudt. Dag, Prem. Oh. Doeg, tot later. Hoi. 13 minuten voor 8. Helaas zit naar het NOS Radio 1 Journaal. De krantenkoppen liegen er niet om vanochtend over de PVV. Het vertrek van de Kamerleden Hernandez en Kortenhoeven... dreigt de partij te verscheuren, zo is een van de meest gebruikte koppen. De twee hebben felle kritiek op Geert Wilders... die als een eindselganger te werk zou gaan. Om diezelfde reden vertrok Hero Brinkman in maart ook al als PVV-Kamerlid. Hij reageerde in nieuwsuur op de gebeurtenissen bij de PVV. Net als Geert Wilders die het niet zou aankomen.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 de vlucht naar voren hebben genomen. Dank u wel voor uw komst vandaag naar de studio hier. Graag gedaan. We praten erover door met de politiek verslaggever Michiel Breedveld in Den Haag. Michiel volgt de PVV al jaren. Uh, Michiel, goedemorgen. Goedemorgen. Wilders zegt, we hoorden dat uh, verrast te zijn over de stap van deze twee. Uh, maar dat lijkt toch wel uh, enigszins onwaar. Want die kritiek is breder. Uh, kun jij uitleggen hoe het zit in die fractie? Is er is onrust, is er ontevredenheid? Nou, die onrust is er zeker. Je hoorde net in dat bandje, hoorde je Hero Brinkman, die heeft natuurlijk al jaren van de daken geschreeuwd uh, dat um, ja, de PVV eigenlijk een eenmansbedrijf is met uh, ja, uh, Geert Wilders uh, aan het roer. Nou is dat misschien een uh, ja, iets te eenzijdige manier van kijken, uh, maar je ziet wel dat de PVV vooral opereert vanuit Geert Wilders, de club van negen, dus de oude fractie die bij, uh, in de vorige kamer uh, ja, de PVV uit de grond gestampt heeft. Ja, en waar de nieuwe lichting Kamerleden, die toen destijds met de 24 leden in de Kamer kwamen bij de laatste verkiezingen, ja, maar moeilijk tussen kunnen komen. En wat je gisteren zag, ja, is natuurlijk de grootste politieke bermbom uh, die ik mij kan herinneren. Uh, uh, bedoeld ook om maximale schade aan te richten aan uh, Geert Wilders en de PVV. Maar vooral gemotiveerd uit teleurstelling en ja, grote frustratie over het feit dat zij niet serieus hebben mee kunnen doen aan de opdracht van de PVV. Maar kan het zijn, Michiel, dat Wilders het inderdaad niet heeft aanzien komen? Juist omdat hij misschien erg solo opereert, zoals eh, Hernandez en Korten hoeven zeggen, eh, ja, dat het misschien ook zijn beleid is om in dat opzicht mensen te negeren en zelf het beleid uit te zetten? Ja, negeren heeft hij niet gedaan, want zowel Hernandez uh, als Geert Wilders vertellen over een ontmoeting, een discussie over de bezuinigingen, de extra bezuinigingen die de PVV heeft opgenomen in het verkiezingsprogramma. Hernandez zegt daarover, ja dat was een uh, spelletje pim pam pet, van nou ja als we dan niet dit bezuinigen dan misschien dat, of waarom hebben we eigenlijk nog een luchtmacht nodig? Ja, Hernandez uh, uh, die herkende zich niet in de gang van zaken, zelf oud-militair mm -hmm. uh, en defensiewoordvoerder, maar dat gesprek heeft wel degelijk plaatsgevonden. Uh, dus Wilders heeft wel gezien dat er onvrede was over die ingeboekte bezuiniging... Uh, en dacht de zaak glad gestreken te hebben... Uh, door de bezuinigingen op zo'n manier in te, uh, uh, in te vullen... Um, uh, met de goedkeuring van, uh, van Hernandez. Maar Hernandez zegt daar nu achteraf over... van ja dat was een bittere teleurstelling... en dat was het moment waarop ik afscheid heb genomen van de PVV... Wat je kunt concluderen is dat Geert Wilders het misschien wel gezien heeft. Ik bedoel, je moet bijna blind zijn om niet te zien dat er onvrede is... over de manier waarop Wilders de fractie leidt. Kijk maar naar Hero Brinkman... Uh, maar wat je wel kunt zeggen is dat Geert Wilders hier toch onvoldoende op gereageerd heeft. En die frustratie, die diepe woede, die intense teleurstelling die we gisteren gezien hebben. Ja, uh, niet in staat is om die weg, weg te nemen. Hernandez ja, en Korte voelen zich weggezet. Hè. Ze mogen nergens over meepraten. Uh, niet met het uh, breken van de katshuisonderhandelingen. Niet met het opstellen van het verkiezingsprogramma. Wilders uh, zegt dat is niet waar. Ik heb daar wel over gepraat met ze. Dus, dus één van beide partijen uh, vertelt niet de waarheid. Nou, ik denk dat de waarheid ingewikkelder ligt. Uh, het heeft natuurlijk alles te maken met verwachtingspatronen. Kijk, Hernandez en uh, Kortenhoeven uh, zeggen over Wilders dat dat was hun held. Um, en dat betekent natuurlijk ook dat je op een andere manier met iemand omgaat, dat je daar veel meer van verwacht. Uh, zij zijn de Kamer ingekomen als een soort hemelbestormers uh, die dachten de wereld te kunnen verbeteren en al hun frustraties over wat er fout gaat in Nederland om dat nu te kunnen verbeteren. Ja en zijn dus uh, ja, letterlijk verdronken in de politiek van alle dag waarbij zij hun standpunten moesten inleveren bij Martin Bosma die dat vervolgens al dan niet verwerkt heeft in het verkiezingsprogramma. Ja, en dat is natuurlijk toch niet wat je hoopt van, uh, van, uh, van de politiek die groots en meeslepend is samen met hun helpt de wereld verbeteren. Dat is de ene kant. En de andere kant is dat je toch moet zeggen dat Geert Wilders uh, ja, toch wat vervreemd is geraakt, in ieder geval van zijn eigen fractie dat hij dit soort intense frustratie over de gang van zaken dus niet geregistreerd heeft. En dus uh, zijn eigen persconferentie, een groot moment voor de PVV... waarin hij ja, een, een, een, een onafhankelijkheidsverklaring van Brussel uh, zegt te presenteren... totaal laat kapen door twee uh, uh, rancuneuze uh, uh, Kamerleden. Michiel Breedveld over de chaos binnen de PVV. Dankjewel. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. Nou, Wilders zal ook iets op blijzen zijn met de voorpagina's. We noemden ze al even van de kranten vanochtend. Het merendeel heeft op de voorpagina ruimte ingericht voor de PVV. Wilders had vast graag gezien dat dat was voor zijn verkiezingsprogramma. Maar de kranten hebben vooral aandacht voor het opstappen van Hernandez en Kortenhoeven. En Kortenhoeven noemt Wilders in de Volkskrant nog een politieke klaploper en, en er zijn Nexus creatief geweest met photoshoppen. Op de voorpagina een foto van de PVV-fractiebankjes in de Tweede Kamer die zijn gevuld met uitsluitend Geert Wildersen. Ander nieuws ook. Gemeentes willen zelf meer belasting kunnen innen. Ze krijgen steeds meer taken toebedeeld, maar zijn voor het leeuwendeel van hun inkomsten afhankelijk van het Rijk. De Haagse wethouder Financiën Sander Dekker pleit in het FD voor het instellen van bijvoorbeeld een gemeentelijke ingezetelend tax... Hij zegt dat in Nederland maar 3,4% van de belastingen direct door de gemeente wordt geïnd. In bijvoorbeeld Zweden en Duitsland wordt tot 50% van de belasting decentraal geheven. Een Amerikaanse verkeersvlieger is in Texas ontoerekeningsvatbaar verklaard. Man staat terecht voor het in gevaar brengen van een vliegtuig vol passagiers eerder dit jaar. Hij was piloot op een vlucht van New York naar Las Vegas. maar begon ineens te schreeuwen over terroristen en een bom. En hij moest uiteindelijk door de passagiers en bemanningsleden overmeesterd worden. Door de heibel rond de piloot moesten toestellen noodlanding. In maken. De rechter heeft bepaald dat de man door zijn psychische toestand niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden. Volgende maand wordt bepaald of de piloot vrijkomt. Een glazen deuren blijken gevaarlijk voor ambtenaren van de provincie Utrecht. De provincie huist sinds april dit jaar en het voormalig Fortis hoofdkantoor aan de A27. En binnenin is veel glas verwerkt. Wanden en deuren zijn transparant en helder, maar ook heel erg hard. Ja, er zijn al elf mensen behandeld aan bloedende neuzen en sneetjes in het voorhoofd. Een fractieassistent van de ChristenUnie raakte vorige week zelfs een tand kwijt. Binnenkort komt er folie op de deur. En tot die tijd hebben de ambtenaren post-its op de gevaarlijke deuren geplakt. Nou, sterkte daar in Utrecht. De Radio 1 Sportzomer. 9 weken lang.